Uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Na drie dagen van een dalende trend is in Spanje het aantal doden als gevolg van het coronavirus het afgelopen etmaal weer relatief sterk gestegen. Er werden 619 doden gemeld, gisteren waren dat er 510. In Spanje zijn nu bijna 17.000 mensen overleden aan het virus. Paus Franciscus heeft het Urbi et Orbi uitgesproken, de zegen voor de stad Rome en de wereld... Hij zei dat de Europese Unie voor een enorme uitdaging staat... waarvan niet alleen de toekomst van de EU, maar van de hele wereld afhangt. Hij wijst erop dat mensen solidair moeten blijven... en innovatieve oplossingen moeten zoeken. Franciscus sprak niet zoals normaal met Pasen voor een gevuld Sint-Pietersplein... maar in besloten kring in de sint pieterbasiliek De Britse premier Johnson was er mogelijk toch een stuk slechter aan toe... dan afgelopen week naar buiten werd gebracht. Dat blijkt uit reconstructies in Britse kranten... En het kan worden geconcludeerd uit de eerste korte verklaring van Johnson... sinds hij van de Intensive Care af is. Daarin bedankt hij medisch personeel en schrijft hij... ze hebben mijn leven gered. Volgens de Britse kwaliteitskrant The Sunday Times... werd binnen regeringskringen de kans dat Johnson het zou halen op 50-50 geschat. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... raadt mensen af om hun zomervakantie te boeken... In de Duitse krant Bild am Sonntag zegt ze dat niemand een goede voorspelling voor juli en augustus kan doen. En ze adviseert daarom iedereen om de vakantieplannen voorlopig uit te stellen. Verschillende lokale wegen langs de bloemenvelden in de Bollestreek blijven vandaag en morgen dicht voor auto's, wielrenners en mountainbikers. Gisteren was het zo druk met dagjesmensen in Lisse en Hillegom dat de autoriteiten het niet meer verantwoord vonden. Het weer, veel zon, maar ook wat stapelwolken met vooral in het zuidoosten kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 20 en 24 graden, aan zee wat koeler. Vanavond draait de wind en morgen is dan ook een stuk frisser, 8 tot 11 graden. Er zijn ook meer wolken dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 voor al het verkeer, want ja, iedereen wil naar het strand als het zonnetje schijnt, maar ja, we willen zoveel mogelijk natuurlijk het coronavirus buiten houden. Dus uh, nog steeds uh, het advies, blijf binnen als u een beetje verkouden bent... een beetje koorts heeft, als u koorts heeft, dan moet u bellen natuurlijk. Hou afstand, gemiddeld anderhalve meter minimaal afstand houden. In de supermarkt hebben ze overal streepjes, ook bij de kassa... dat dat de afstand ongeveer is... Houd afstand en uh, ja, was uw handen regelmatig. En zeker als u van buiten komt, was eventjes de handen... voordat u het natuurlijk allemaal uh, aan het huis afsmeert. Want uh, ja, het is een vreselijke ziekte, corona. Het is zeer besmettelijk. En uh, vandaar dat we ook niet in de studio mogen komen van CFM Zandvoort. Nou scheelt het dat ik een eigen studio heb in mijn eigen huis. Dus uh, ik hoef dan ook niet de studio in. En uh, gelukkig ook ik uh, ben nog niet... Uh, besmet met het coronavirus. Ik hoor de muziek van Louis David met Weetje Nog Wel Oudje. Een opname 1928. Het komende uur weer een hoop mooie muziek. Onder andere het Rari-ensemble. Ook Willy Alberti en Johnny Jordaan komen eraan. Maar eerst hoort u een stukje. Het ja Zuster Nee Zuster Dat was in de jaren zestig... een populaire Nederlandse komische televisieserie... waarvan ze een heleboel leuke hits gemaakt hebben hoort ze nu. Ja, zus de meisjes met Hallo, zei de muis. Hallo, zei de muis, ik ben alleen in huis. Ik ben voor niemand bang. Ik ben een flinke muis. Ik dans de charleston, de charleston. Maar plotseling, wat hoor ik nou? Kat in de buurt, gauw, gau gau, hallo hallo halle voor je leven. Muis was zo bang voor de kat. Hallo, zei de kat, ik heb mijn me Plotseling, wat hoor ik nou? Hond in de buurt, gauw, gauw, halle, halle, halle voor je leven. Kat was zo bang voor de hond. Hallo, zei de hond, ik veeg wel 60 pond. Ik ben voor niemand bang, ik ben een flinke hond. Ik dans de Charleston, de Charleston. Plotsering, plotseling, wat zie ik nou? Man met een stok, gau gauw, gauw, halle, halle, halen voor je leven. Hond was zo bang voor de man. Hallo, zei de man, vooruit, daar gaan we dan. Ik ben voor niemand bang, ik ben een flinke man. Ik was de Charleston, de Charleston. Maar plotseling, wat hoor ik nou, mijn woedende vrouw? Gauw, gauw, gauw, Hallo hallo voor je leven. man was zo bang voor zijn vrouw. Hallo, zei de vrouw, zie zo, daar ben ik nou. Ik ben voor niemand bang, ik ben een Wat zie ik nou? Muis in mijn huis. Gauw, gauw, gauw. Holle, ho, ho, ho, ho voor je reven. Vrouw was zo bang voor de muis. En de muis voor de kat. En de kat voor de hond. En de hond voor de man. En de man voor zijn vrouw. En de vrouw voor de muis. En de muis voor de kat. En de kat voor de hond. En zo rennen ze rond. In het rond, in het rond, in een kringetje rond. Tot ze doodmoeheigend uitgeput vallen. Op de grond. Smartlappenband uit de dorpen Thorn in Limburg. En werd in 1964 opgericht door de heren Dirks en Ramakers. De groepsnaam werd ontleend aan de combinatie van de eerste twee letters van hun achternaam. In het begin waren de muzikanten Huub Hennesse, Leeuw Ramakers, Herman Vries en H. Bovenseert. En In 1967 werd Jan van Doren de vervanger van drummer H. Boveneert omdat oprichter Piet Ramaker contact had met de. Johnny Hoes mocht de band een plaat opnemen. Bij zijn platenlabel Telstar, de eerste single, een proefpersing. Sonja Adio uit 1968 werd een groot succes. Van dit nummer werden meer dan 100.000 exemplaren verkocht. De groep ontving hiervoor ook een gouden plaat. Nou, ze hebben een heleboel leuke muziek uitgekozen. Uh, gezongen moet ik zeggen. En gemaakt, geschreven. En een van die nummers die je zojuist hoorde was... Uh, het radioensemble met het leven is fijn... En daarvoor hoort u Willy Alberti en Johnny Ordone met eet toch uw vader, nee eert toch uw vader en moeder. Onderweg zometeen muziek van Paula Berger, ook Peter Pech, Jan Ham. Met Pech is te vroeg geboren. Maar eerst hoort u de Majona's uit België met de Magdalena. Magdalena, ik denk dit is nummer één. Mag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 Als je uit de maat, dan word ik wel eens kwaad. Maar als ik dan wat zeg, loop jij al heel kwaad weg. Dan dat je mij voorbij, een ander aan je zij. Maar is het al gedaan, dan ziet ze op je samen gaan. Dalina, jij bent links nummer 1, te maken. Jij was Praten en weinig schijf. Als zij naast me ging staan was het geen gezicht en het erger was dat dat niet dat wist. Zij niet, of misschien deed ze alleen maar zo. Dat meisje heet het Kremia, en ze heeft mij getrost. Zo werd mijn pech gehaald. We gaan wat iemand, tezamen door de jaren. ik Ik zo wel eens naar de meisjes van u, in het netten natuurlijk, alles in het netten. En dan ga je vergelijken, ja eerlijk is eerlijk. En de meisjes van u zijn zo fris en zo vrolijk en vooral zo luchtig allemaal. Dan kijk ik naast en achter me en dan struikel ik op dat ik vergeet voor me te kijken. Dan zegt Cornelia alleen van weg, kijk uit. Ja, ze begrijpt dan niet dat ik eigenlijk bezig ben veel te goed uit te kijken. Soms kijkt er een soms in, dat daarna in een lach schiet. Ik geef geen krempie aan meer, zeg niets, dat mag niet. Maar zo'n enkele blik mag ik soms wel eens wagen. Dan zie ik benen die hun wilde kunnen dragen. De India gaat voor als dikke trouwe wachter. En als ik naast haar loop, loop ik toch altijd achter. Ik kijk de meisjes na en zucht in droom verloren. Dat is de weg van pech. Ik ben te vroeg geboren. Ja, dat was muziek van Peter Pech met Pech is te vroeg geboren. En daarvoor hoorde u Paula Berger met Zwarte Tino. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. De lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Met iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Een beetje gezelligheid in deze vreselijke tijd. Coronavirus wereldwijd. En het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus was... Uh, Gisteren met 93 gestegen naar 864. En daarna zijn 507 nieuwe patiënten vanwege het virus opgenomen in het ziekenhuis. Of opgenomen geweest. Zo meldt het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu. Dat is natuurlijk het RIVM. Dat was de update van maandag. En ik heb nog niet de update van vandaag gezien. De officiële update komt meestal een beetje... Wat later, meestal rond twee uur, krijgen we dan een, een officiële update. In totaal zijn er nu 3990 coronapatiënten opgenomen geweest. Of nog opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnames in noord brabant is aan het afnemen, stelt het RIVM. En daartegen zijn er in Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg relatief veel ziekenhuisopnames. Dus ja, ik hoop dat u niet besmet bent met het coronavirus. En zo, ja, wel, dan wens ik u heel veel beterschap. Houd afstand, zeker anderhalve meter. En blijf zoveel mogelijk thuis, hè. En dan gaan we door met muziek. Want daar was u natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Willem-Frederik-Christian Diebe, geboren in Den Haag op 5 april 1886. En overleden in Den Haag op 9 april 1944... Was een Nederlandse zanger die in het interbellum, dat is de periode tussen beide wereldoorlogen, onder de naam Willy Derby een van de populairste artiesten van Nederland was. Tot zijn bekendste liedjes behoren: Het plekje bij Den Molen, daarbij Die Molen, Twee Ogen Zo Blauw, Pinda Pinda, lekker lekker, en natuurlijk Smartlappen, waaronder Hallo Bandoen, Het Vieren, Schooiershart, Droomland en Witte Rozen, de bekendste zijn. En u hoort nu in iets minder bekend nummer... Willy Derby met aan de muur van, de oude, van het oude kerkhof. Moeder verloor de strijd. Ging naar de eeuwigheid. En kleine Henkos straf. Bracht de moeder mee naar het graf, Maar hij besefte niet. Ondanks zijn groot verdriet. Dat nu zijn moeder goed hem verliet. Bij de muur van het oude kerkhof, Wat een wacht en kleuter droef en teer, praten ons lief heertje daarboven. Wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier, u kan alles, is dat waar? Geroep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buiten haar. Bij rust te gaan en als hij op moest staan, miste hij meer en meer zijn moeders kussen weer. Leeg werd het om hem heen, voelde zich droef alleen, slechts bij het graf vond hij troost naar het scheen. Bij de muur van het oude kerkhof, wacht een kleuter droef en zeer. Praat ons liefheertje daarboven, wanneer komt een moesje weer. Vader zegt dat moesje slaapt hier, u kan alles, is dat waar. Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buiten haar. Maar toen zijn moeder dood werd hij op laatste groot En eilend riep hij moe, straks kom ik naar u toe En op een zekere keer toen leidt zijn vader teer het peintje in het graf Naast zijn moedertje neer Bij de muur van het oude kerkhof kwam het knaapje nimmer meer Het was vereend weer met zijn moesje Daar bij onze lieve heer Zonder moedertje te leven Daarvoor was hij nog te klein Daarom kon hij in de hemel Alleen bij haar gelukkig zijn We leven tijd van de Leer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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Een klein ging in achteren he, met witte gordijnen en voor een keref. een paasje met rozen en daarom een bruin, in onder de bomen aan eind van de weder. In de schaduw, een vriendelijke, Een klein boerderijtje met nechten en meiden. En daar woont een meisje, daar voel ik me thuis. Een aardig boerinnetje met hemelknoop. De bomen aan het eind van de weide, daar woont een meisje, waar ik mee trouw. In mij wordt de wagen met rozen getooid. dan krijgt zij een sluier met bloemen bestrooi. Dan rijden we volen. Na klein is en komen weer uit als echtpaar naar huis. In onder de bomen, aan het eind van de weide, dat staat in de smaar, een kinderlijke, een klein boerderij. Met ons mee Raphaël met My Darling Helena. Daarvoor hoorde Jan Koster met Gins onder de bomen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Met nu Duo Onbekend, Nederlandse zangen, Nederlands zangduo uit Breda. Het was het vervolg op Duo X met Pierre Carter en Arnie de Reuver. Nadat de Reuver met Duo X stopte, werd ze vervangen door Ricky Verkooyen. Toen ook Carter met het project stopte, werd de naam gewijzigd in Duo Onbekend. En trad Jack Bruins toe als nieuwe zanger... En Bruins kwam uit het amusementorkest in de. Uh, dat was de Troemoekoeks. Ook zat hij bij Trio de Rijos. De eerste zanger van duo onbekend was niet Jack Bruins. maar Jan Tempelaar uit Oosterhout. Hij was ook de zanger toen rozen op Witte Zijde in de top 40 stond. En hij maakte samen met Ricky, Ricky Verkooyen minstens twee LP's. Niet veel later overleed Jan Tempelaars aan een hartstilstand. tijdens een optreden in Kaatsheuvel. U hoort ze nu, het duo onbekend met Marisabel. Maar wie zou het wel? Jij bent gemakkelijk met je wel. Wanneer je voor me in je mini-staan, want wat, ik zie dat het schrik is uur Gedaan. Wat heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan? marie jij bent voor mij het meest Ik kan niet leven zonder jou voortaan. Leen u Isabel. Mijn wensing was het begonnen. Ding. Dat zat je ik toch eens snel versieren Want heus zo'n geur als zij is er niet één Maar wie zat het wel Jij bent voor mij het meisje blauw Wanneer je voor me in je mini staat Want wat ik zie, dat is geen gaat, Mijn hart staat stil Bij de gedachten wat ik wil je bent het meisje van mijn dromen wel, kleine marie Ik kan niet slapen voortaan, mijn hart is helemaal van slaap afgegaan. Wat heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan? marie Isabel. jij bent voor mij het meisje wel. Ik kan niet leven zonder jouw portemonnee. Mijn innemen maar niet zal wel. Belief de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand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 nee, nee. Je vindt het leuk te zoenen als anderen staan te kijken. Je wilt het niet verbloemen, dat kan ik niet begrijpen. Maar jij krijgt niet je zin, nee daar. Kusje in het donker, dat is toch pasje ware. Zon kus bij sterke vlonken is niet de evenaren. Onthoud dus maar goed. Weet vol dan wat je doet? Nee. Zo van houd. Ze zijn alweer wat van plan. En het komt erop aan dat we tijdig deze aanslag zien te keren. Het piramide, wat zo vaak als onschuldig vermaakt ons bekoord heeft, dat we live over is overgeklaagd dat zo'n orgel zo klaagt voor kantoren waar de mensen moeten werken. Ik vraag me af waar dat is, want je zult toch gewis, want de meesten van de drukte Van de Amsterdamse grachten. Daarvoor nou, voor u Lisbeth met: nee, nee, dat doe ik niet. En de volgende dame is Louisa Johanna Theodora van Dort. Beter bekend als Wieteke van Dort. Geboren in Surabaya op 16 mei 1943. De Nederlandse actrice, cabaretier en die onder meer bekend is geworden door vele kinderprogramma's. En het Nederlands-Indische personage Tante Lien... in de late, late Lien-show. En haar bekendste lied is Arm Den Haag 1975. En ik heb een andere, Witteke van Doort... nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort met oom Jan. Waarschijnlijk heeft wel ieder kind... een oom waarmee hij praten kan. Een oom die hij het aardigst vindt. En die van mij, die heet oom Jan... Gingen altijd op bezoek, op zondagmorgen bij oom Jan En kregen koffie daar en koek En oom Jan vertelde dan, vertelde uit zijn jongenstijd Wat vader had beleefd met hem, dat was toch eens gezelligheid Oom Jan zijn huis, oom Jan zijn stem Op een keer. Waarom, daar weet ik weinig van. En vader zei, en moeder zei: Nu gaan we nooit meer naar Oemjan. Als er bij kinderen ruzie is, spelen ze gauw weer met elkaar. Maar is het bij grote mensen mis, dan duurt het tien. Nog wel eens door die straat Nog wel eens langs. Niet altijd alleen door het leven. Ik voel me zo eenzaam. Wat moet ik beginnen? Er is zo'n verlangen bij mij hier van binnen. Ik zoek naar een meisje, een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen? Zeg ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje. Ik denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Al jaren, maar ik vond nooit de ware. Wat heb ik aan sparen? Ik krijg grijze haren. Nu ben jij opeens in mijn leven gekomen. En blijf je voor altijd de vrouw van mijn droom. Ik zoek naar een meisje, een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen? Zeg, ben je nog vrij?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 onze liefde verstoren, ik zal voor ons beiden een huisje gaan bouwen. En vraag in de lente, wil jij met me trouwen? Ik zoek naar een meisje, een meisje als jij. Mag ik jou afvragen, zet ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje, ik denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je hou. Ik zoek naar een meisje, een meisje als jij. Mag ik jou wat vragen, zijn ben je nog vrij? Ik zoek naar een meisje, ik denk steeds aan jou. Ik wil jou vertellen hoe ik van je houd. Ja, u hoort de muziek van Theo Diepenbrok met Ik zoek naar een meisje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 smiddags programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Heel veel sterkte, houd afstand, minimaal anderhalve meter. Goed de handen wassen. En als u ziek bent, ik wens u heel veel beterschap. En anders heel veel sterkte. En ik hoop niet dat u in uh, aanraak komt met corona. Ik laat u achter met Bart en Linda met Als ik jou niet altijd bij mag. Ik wens u nog een hele goede week. Een gezonde week. En ik zeg tot ziens. Als je geen liefde kan, dan lijkt het leven niet de moeite waard te zijn, maar ook voor voordat je het weet, is het drak en berg je leef. Bij elke dag die begint, hoor je stem niet meer plek. Als ik jou niet altijd bij me had. Zal je minstens ga. Hoe kon ik dan gelukkig zijn? Jij bent alles in mijn leven. Jij geeft me waarde en geluk. Dus ga nooit van me heen. Ik ben hartstikke stil. Zolang. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.